...aan de kust tot min 6 graden in het oosten en zuidoosten. Morgen meer bewolkt het vriespunt. Dit was het NOS nationaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A15 Gorkum-Rotterdam... ...voor Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer. Er staat een bus met pech op de rechte rijstrook. Op de A16 Rotterdam-Breda 2 kilometer verknappen.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 Dekst TV op kanaal 45. 45. C.F.M. Honey, I'll always love you. I promise to always love you. Take <laughs>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 Dikter Haak met het NOS Journaal. Een beveiliger heeft voor de dood van een festivalbezoeker een lagere straf gekregen dan de rechtbank eerder had opgelegd. Tijdens het Haagse Bietstadfestival in 2007 probeerden beveiligers een bezoeker in bedwang te houden. Een van de beveiligers geef de man zo beet dat hij geen adem kreeg. Van de rechtbank kreeg hij 10 maanden cel, maar het Hof 8 zware mishandeling niet bewezen en gaf de man een taakstraf van 100 uur voor dood door schuld. In Groningen is de politie bij het Schildmeer een zoekactie begonnen naar een vermiste agent in opleiding. Er is onder meer een helikopter ingezet. De 30-jarige Frizo Wouda is mogelijk te zien op luchtbeelden die gisteren van het Schildmeer werden gemaakt vanwege een milieuinspectie. Het Schildmeer ligt tussen Groningen waar Wouda woont en Delftzeil waar hij werkt. De agent in opleiding werd dinsdagochtend voor het laatst gezien bij een pinautomaat in Groningen. PVV-leider Wilders eist dat de regering de Duitse ambassadeur op het matje roept. Aanleiding is de publicatie van een brochure in Duitsland... ...waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren van rechtspopulistische en rechtsradicale opvattingen. Als voorbeelden van een rechtspopulistische partij wordt die vrijheid genoemd. Uitnodiging van deze partij hield Wilders er vorig jaar een lezing. Ook dat bezoek wordt vermeld en ook is er een foto van Wilders in de brochure opgenomen.